Goedenavond lieve mensen, goedenavond allemaal. Mijn naam is Yvonne Hagenaar, Yvonne Hagenaar uit de band. Dan moet Ik moet meteen even de tijd in de gaten houden, dat ik echt binnen het uur blijf. Ik ben die ik ben, en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik zonder iets te verbergen. En misschien is het juist om even een kleine meditatie weer te doen, om ons te verbinden met het licht. En mag ik je verzoeken om je beide voeten stevig op de, op de grond neer te zetten, En denk even aan het licht. Licht van de zon, of een kaars, of een lamplicht. Adem dat maar in. En houd het even vast. En breng dat op een uitademing naar je zonnevlecht, je navel, je navelchakra. En misschien wil je eraan denken om met alle dingen die je doet binnen in jezelf, dus als je aan het mediteren bent, dat je dieper op de dingen in wil gaan. Dat je even een kleine verbinding maakt met het licht, met het licht buiten je en dat legt op het licht binnen in jezelf. Misschien kun je daaraan denken. En je kunt je ogen do dicht doen als je dat wilt. En rustig weer inademen. Adem even vasthouden. En dan rustig uitademen. In je zonnevlecht. En je, zult, en je zult zien dat als je dat enige malen gedaan hebt, of... Eén keer zelfs, dat je dan met je aandacht naar de plek gaat waar je ziel, waar je ziel huist, even boven je navel. Je voelt dat, dat gebied dan licht tintelen misschien wel. Je voelt je alsmaar warmer worden. Ga nou eens rustig in dat gevoel zitten. Adem rustig in, houd de adem even vast en adem rustig uit. Dat kun je zo vaak doen als je wilt. En je hebt inderdaad ook meegemaakt dat praktisch al mijn lezingen op deze wijze beginnen. Het hoeft niet per se, ik ben het ook wel eens vergeten. Maar je zou eraan kunnen denken om, om je altijd even te verbinden met het licht. Je hoeft dat niet altijd je ogen dicht te doen. Ik doe dat dus ook wel eens als ik in de auto zit. Als ik nog een heel eind moet rijden, en ik ben eigenlijk best wel een beetje moe, dan kan ik natuurlijk ook de auto even aan de kant zetten. En dat doe ik dan ook wel eens. Even tot jezelf komen, even een beetje heen en weer lopen. En je kunt dan ook tijdens het rijden het licht wat je ziet van de maan of van de lantaarnpalen of anders van de auto's die je tegemoet komen, even dat licht in te ademen en in je zonnevlecht te leggen. Het is mij al meerdere keren overkomen dat dat net voldoende was om geheel kwiek en fit weer thuis te komen. Om dan altijd het licht te danken, heel erg te danken, ja, voor de begeleiding die ik dan heb gehad. Je kunt het eigenlijk gewoon altijd doen, wat je ook aan het doen bent. Ook al ben je met iets bezig dus, wat je aandacht nodig heeft. Je zou dus kunnen zeggen dat het een constante meditatie is. maar Wel een meditatie waarin je volkomen helder bent, dus voorkomen bijzinnen bent, of maar eens even zo te zeggen. zo vreselijk nodig was. Waar ik ook was, deed ik deze meditatie. Niemand hoeft dat te zien, als je dat niet wilt, dat anderen dat van je weten. Je kunt overal mediteren. Je hoeft niet per se op een steen te gaan zitten en pontificaal met je rug recht en je benen gekruist en dan ook nog met je handen, op je knieën rust. Kun je doen. Dat is, daar is niks op tegen. Als jij dat wilt, dan doe je dat gewoon. Maar soms kan dat niet. Soms zit je in een, eh, nou, op een vliegveld eh, te wachten op je volgende vlucht. Soms zit je in de trein. Of op het station. Of je staat in de file. Of wat dan ook. Je kunt het eigenlijk altijd doen. Je kunt rustig je ogen open houden. En rustig met die gedachten naar binnen gaan en eigenlijk blij zijn met het moment dat je moet wachten tot de tot volgende actie op dit moment zo lees ik en hoor ik, zijn er bedrijven die dat nu al doen met hun, met hun werknemers wat een verschil met enkele jaren geleden toen je hier nog van harte om uitgelachen werd wat geweldig wat geweldig dat dat nu allemaal gebeurt. Daar hebben toch heel veel mensen heel veel moeite voor gedaan. En zo leerde mensen op het drijf om gewoon eens even rustig stil te staan bij zichzelf. Kan om even over zichzelf na te denken of dat thuis te doen, waar je ook maar wilt, of gewoon in de file. Laten we dankbaar zijn dat er nog momenten in ons leven voorkomen, dat we eventjes stil kunnen blijven staan bij onszelf. Ik heb het zelf ook gedaan, heel lang, dat licht, naar binnen gehaald en ik wist ik wist van het licht en ik wist dat het licht goed voor mij zou zijn en steeds haalde ik mijn kracht die ik toen nodig had uit dat licht welk licht dan ook en ik bracht dat licht naar mezelf aan momenten dat ik dat licht hard nodig had voor mijn lichaam. Of voor gedachten van ergernis of verdriet of zorg of kwaadheid. Dat ik steeds maar weer mijn gedachten in mijn eigen licht legde. En nu nog steeds. En ik denk dat ik dat wel tot de laatste dag dat ik hier op aarde zal zijn. Nog steeds werk, werk ik met dat licht. Gebruik ik het licht. Voel ik het licht. Voel me één met het licht. En ik hoor zoveel mensen zeggen dat ze pijn hebben, last van de schouders, te veel werkdruk of zorgen. En dan weten ze wel dat ze licht naar die plekken kunnen brengen, maar vaak komt het er niet van. Ze hebben het idee dat ze het niet zelf kunnen. Terwijl het toch heel eenvoudig is. Niets is moeilijk. Het hele leven, de waarheid, de werkelijke werkelijkheid, het leven vanuit de liefde van jouw eigen ziel, is heel eenvoudig. Dat is niet ingewikkeld bedoeld. Je maakt je leven ingewikkeld door vanuit je ego te leven. Dat zijn allemaal dingen die je eens een keer in een meditatie zou kunnen overdenken. En ik zeg een keer. Ja, je kunt het op ieder moment doen. Maar je kunt er ook over nadenken. Om nu met mij een meditatie te doen. Misschien heb je wel pijn in je schouders. Misschien luister je nu op dat, dit moment en je zegt, nou, wat is nou pijn in je schouders, je moest eens weten wat ik voel. Of iemand anders die misschien op punt staat om binnenkort over te gaan en die het lichaam zal loslaten. Daar is deze meditatie ook voor. Misschien wil je met me mee, rustig adem te halen, adem even vast te houden en rustig uit te ademen. Doe het nog een paar keer, gewoon in alle rust. Luister eens naar het kloppen van je hart. Kun je dat voelen? Er zijn veel mensen die dat niet kunnen voelen. Maar adem nou eens rustig. Maar luister eens stil. Ga met je gedachten naar je hart toe. Vol. Voel het kloppen van je hart. Misschien hoor je een zacht ruisen van je bloed door je aderen heen. Maar het kan ook zijn dat je in de stilte je eigen geluid hoort. Je eigen energie hoort. En luister, heel rustig. Of je de energie van jezelf kunt horen. Het is ongeveer... De a-toon, met vormen daarboven en daaronder. Laat je niet afleiden door van alles om je heen, maar concentreer je op het geluid in jezelf. Het is heel goed mogelijk dat je het geluid van de energie hoort die ons allen verbindt. En denkt dat het een ziekte is van jezelf en dat je er gek van wordt. Dat mag je allemaal denken. Maar het kan toch zomaar zijn dat je nu je eigen energie hoort. Er zijn niet veel mensen die dat horen, sommigen horen het en sommigen horen het niet. Het heeft niks te maken met of je nou verder bent of niet. In je bewustzijn, dat heeft er niets mee te maken. Maar op een gegeven moment kun je het, kun je het horen. Het hoeft niet per se, maar kun je het horen. En in dat geluid van de stilte... Kun je horen, kun je je eigen geleidegids horen, Dan hoor je het geluid uit je bron en hoor je de woorden. De mensen zeiden vroeger de geheime woorden. Het zijn natuurlijk geen geheime woorden, maar het zijn de woorden die uit je ziel komen. En die generaties lang als geheim werden bestempeld, omdat dat niet naar buiten gebracht kon worden, alleen een kleine kring. Omdat je niet vrij kon denken, dat mocht je niet. Dus het werd je verboden. Maar in kleine kring wisten mensen dat je dat wel kon doen. Dus laat je niet gek maken, of wat anderen zeggen. Terug in jezelf. En voel. Voel wie jij bent. Voel je nou die liefde? Die liefde voor jezelf: dat wat jij bent: dat wat je was, wat je bent en wat je altijd zijn zult de ervaring van alle gebeurtenissen die je hebt ondergaan in het leven hier op aarde de ervaringen die je begrepen hebt de gebeurtenissen die je begrepen hebt en de ervaring die je dat gegeven heeft maar vooral het accepteren het accepteren van jouw leven alles in jouw leven en vervolgens kan loslaten. Ook al heb je het in jouw oren, in jouw ogen niet goed gedaan. Maar je weet, ik ben niet de enige die het zegt, je weet dat je altijd weer opnieuw kunt beginnen. Weet dat je met behulp van dat licht in dat licht kunt staan. Voel je zorgen afnemen. Voel dat je zelf dat grote licht bent. Voel je in met die gigantische lichtbron binnen in jezelf. Dit lichaam heb je maar tijdelijk. Zolang jouw leven hier op aarde is. En dat is voor de een wat langer dan voor de ander. Maar voel in dat licht, dat is wat je blijft, wat je altijd bent geweest en wat je door dit leven hier op aarde nog groter hebt weten te maken. Voel dat je aandacht naar jezelf gaat. Voel de rust. En blijf in die rustige ademhaling. Concentreer je dat je die ademhaling van onder in je buik haalt. Velen hebben niet het idee dat ze zelf zo'n groot licht zijn. Maar ook jij, hoe moeilijk je het ook hebt, maar ook jij, die misschien binnenkort de grote stap weer terug zal wagen, waar je opgevangen wordt. Door al die zielen, die jou bij je geboorte hebben moeten laten gaan. En nu heb je een Geboorte, weer in die astrale wereld, binnenkort. Natuurlijk, het is naar om mensen achter te laten. Maar als je daar bent, dan hoef je alleen maar te denken aan de mensen die je hier op aarde lief hebt. En je ziet ze al voor je. Daar is de gedachtekracht immens en ogenblikkelijk. Terwijl hier op aarde eerst het ego weggeruimd dient te worden, om op die wijze met de liefde om te kunnen gaan, zou ik willen zeggen, maar ook je gedachtenkracht daadwerkelijk te maken. Ja, velen hebben niet het idee dat ze zelf zo'n groot licht zijn, dat ze eigenlijk helemaal uit, uit louter energie bestaan. Velen hebben er geen idee van dat dit lichaam, je lichaam, alleen hier op aarde is. is nog wel heel apart, want als je overgaat, dan heb je nog de gedachten van de aarde. En dan zie je de mensen in de gedaante die ze op aarde hadden. Later ga je daar op een andere wijze mee op. Net zoals je je lichaam hieruit doet op aarde... Als een jas die je niet meer nodig hebt. En dan stap je zomaar binnen. In dat gevoel dat je zelf bent. Daarom is het belangrijk dat je weet. Dat je tot dat grote licht behoort. Dat je weet dat je daar naartoe gaat. Dat je weet... Dat je opgevangen wordt, dat je nooit zorgen hoeft te maken. Hoe je je leven ook geleefd hebt, je hebt het goed gedaan. Ja, je zou misschien kunnen zeggen, ik wou dat ik het anders had gedaan. Het zij zo, maar dat heb je niet gedaan. Je hebt het gedaan zoals, je, zoals jij het wilde en dat is Goed welke wijze dan ook. En voel dat als je dat lichaam uitgedaan hebt, dat jij overblijft. Want dat kun je hier op aarde ook doen. Nu heb je dat lichaam nog en voel daarin. Maar voel ook dat jij die ziel bent. Dat die ziel die eenheid is met jouw lichaam. En jouw denken. Dat is jouw leven hier op aarde. Voel wie je zelf bent. Werkelijk bent. Dat kan dus ook in je lichaam. Terwijl je nog hier op aarde leeft. Dan ben je jouw licht, het licht dat jij bent. En werk daarmee, gebruik het, voel daarin. Dat is de boodschap. Laat je niet door andere dingen weghalen uit je eigen licht. Laat je niet gek maken. En laat de ander... Dat licht ben jij. Want steeds voeg je iets toe, om over de dingen na te denken, door over de dingen na te denken. En die druppel van dat nadenken, van die ervaring, van die acceptatie, leg je neer in de ziel die jij bent. Dus je kunt met dat licht werken. En met de gedachten die je hebt, kun je dat licht gebruiken om, het, om pijnlijke plekken in je lichaam, waar je eventjes geen liefde hebt, om daar dat licht naartoe te brengen. En nou, ik had het al straks over schouders, je nek geloof ik ook nog. Nou, wat het dan ook is, je knie. Ga door je lichaam heen. Misschien heb je het nog nooit gedaan, misschien doe je het regelmatig en dan weet je hoe het werkt. Maar misschien wil je dat nog wel eens een keer doen en kom je maar steeds niet toe, want je hebt het zo druk. En misschien heb je wel het geduld om hiernaar te luisteren en denk je, kom, laat ik het dan nu maar eens een keer doen. Dat kan. Jij hebt de vrijheid om te doen wat je mag en wat je wil. Ik ga daar niet over, daar gaat niemand over. Maar als je zo om je heen kijkt en je ziet en je hoort en je leest hoe, leer, hoe langer hoe meer mensen de weg naar zichzelf weten te vinden. Waarom zou jij het dan ook niet doen? Ik heb het ook gedaan en het heeft me alleen maar goed gedaan. En breng dat licht is. op een rustige wijze, door je lichaam heen, naar je schouders. Nou, ik zal het maar even alleen, de schouders benoemen, en waar je dat ook heen wil brengen, of je darmen, je longen. En dan niet even, huppakee, even heen gebracht en dan denk je weer aan iets anders. Dat mag je rustig doen als jij dat wilt. En je hebt al van me kunnen horen dat als je van die gedachten hebt die steeds maar naar je toe dwingend zijn, dat je niet toekomt om zo'n meditatie vol te houden, dan hoef je alleen maar tegen jouw gedachten te zeggen, kom maar, kom maar, ik leg jullie in het licht, jullie mogen rustig komen. Dan heb je natuurlijk ook al lang gemerkt dat dat de enige wijze is om met die gedachten om te gaan. En breng dat licht maar... in alle rust... naar je schouders. Alsof je met een zaklantaarn... bezig bent om alles te bescheiden. Maar... waar je geweest bent... Blijft het licht. Ga met je concentratie, met je gedachten en zeer geconcentreerd naar die plekken waar het zeer doet, waar je de pijn hebt. Ja, inderdaad, je kunt je ook laten masseren. En inderdaad, je kunt ook een massageapparaat gebruiken. Je kunt ook een bal onder je schouders neerleggen als je plat op de grond ligt. Dat werkt ook als een lekkere massage. Maar dit kun je dus ook doen. Dit staat altijd tot je beschikking. En het werkt altijd het werkt altijd maar als jij straks zegt nou, ik voel er niks van hoor dan heb jij het licht uit je veers laten glippen. daar kan het licht niets aan doen want als jij je van het licht afkeert respecteert het licht dat dan zal je verder niet lastig vallen het zal wel altijd bij je blijven. Maar voel in je zonnevlecht. Adem rustig in. En hou de adem even vast. En breng die uitademing naar die pijnlijke plekken. Weet dat je dat kunt. Jij bent daartoe in staat. Ieder mens kan dat. Breng het naar de plaatsen waar je erg veel last hebt. Misschien heb je wel last van doorlichtwonden. Dan word je daar goed voor behandeld. Maar je kunt ook heel veel zelf doen. Breng dat licht naar je schouders. Naar je nek. En zie dat alles helemaal verlicht wordt van binnen. Al die spieren, die bloedvaten, al die atertjes, dat vlees, je vel, je botten. Want ja, dat kan ook. Je kunt ook met je gedachten in je botten. Ga daarin. En breng daar het licht. Het kan best zijn dat je daar in die botten zit. En dat je in een enorme grote ruimte bent. En breng daar je liefde in. Je denkt dat het niet kan. Je mag alles denken. Maar ik weet uit ervaring dat dat kan en mogelijk is, want dan zou ik het niet durven te vertellen. Neem voor alles rustig de tijd en gebruik je ademhaling. Als je een lichaam hebt dat niet helemaal wil zoals jij gedacht had dat het moest functioneren, zie dan voor je wat je wel had gewild. En zeg tegen jezelf, ik heb een gezond lichaam. En zie voor je dat je weer kunt lopen in je gedachten, voel daarin. Voel je voeten, in je benen. Ook al is het zo erg met je gesteld. Maar wat is erg? Ook al heeft iedereen je opgegeven. Maar geloof in jezelf. Want alle mensen om je heen hebben angst voor het overgaan. Angst voor de dood. En dat geeft zo'n verkrampte reactie op het licht, maar alles heeft te maken met jouw gevoel ten opzichte van het overgaan ten opzichte van de dood. Voel nogmaals in je lichaam, in je schouders, in je botten en houd het vast, houd het vast door, de, door om jou heen. Een mantel te leggen. Nou, dat is toch niet zo vreselijk moeilijk, hè? Een mantel, een, een, een lichtmantel. Maak een mantel in je verbeelding. En sla die om je heen. En voel hoe de energie van die mantel tot binnen in jezelf, tot binnen in je lichaam werkt. Wil je er graag een kleur aangeven? Dat kan. Je kunt de kleur goud kiezen. Geel. Of als je erg veel zorgen in je leven hebt. Wonden. Maak hem paars. Blauw. Het is allemaal goed. Maar waar het om gaat is dat je bezig bent om je lichaam in dat licht te zetten dat lichaam heeft al licht in zichzelf maar jij wist het niet en nu breng je het in je lichaam en je slaat het om je heen kijk doordat je nu rustig naar mijn stem luistert en rustig naar je eigen hartslag Wellicht luistert. En je ademhaling regelmatig laat gaan in een diepe ademhaling, in een inademing je adem even vast te houden en rustig uit te ademen. Zie je dat je nu veel meer in staat bent om in je eigen gevoel te voelen. Om in je lichaam te kijken. Wees je lichaam maar dankbaar. Dat is jouw lichaam. Ook de ongemakken zijn van jou. Het geeft je zoveel wijsheid, het geeft je inzicht, als je over alle, alle ongemakken, over alle ongemakken wilt nadenken. Eerlijk wilt nadenken. En werkelijk, dan komen de woorden als vanzelf, niet als vanzelf, ze komen vanzelf naar boven. En je kunt er antwoord op geven. Je kunt vragen. Velen hebben dat voor jou gedaan. Velen hebben daar boeken over geschreven. En die delen het met anderen. Wees ervan overtuigd dat het mogelijk is in dit leven. In jouw leven. Het bestaat niet alleen uit de buitenkant... Waar je over je lichaam spreekt alsof het een machine is. Waar je medicijnen kunt slikken, slikken om die machine aan de gang te houden. Er zit geen oordeel in. Het is goed als jij dat wilt. Het is goed. Daar is niets mis mee. Je kunt het samen doen. Met deze vorm. Of ervoor te kiezen... Om het alleen op deze wijze te doen, of alleen op de andere wijze. De zorgen zullen niet weggaan met het naar buiten richten van je aandacht. Maar die kun je wel onder de loep nemen als je naar binnen gaat met je aandacht. Dan kun je over je zorgen nadenken. De berg met problemen die je op je schouders hebt meegenomen, dag in, dag uit. En vond je dat dat nodig was? Misschien wil je erover nadenken. Dat als je je zulke zorgen maakt. je eigenlijk van jezelf zegt: dat je geen vertrouwen in het universum hebt. Geen vertrouwen in jezelf hebt. Geen vertrouwen hebt in de energie, in God in het onbenoembare hebt. Weet je, je hoeft je gewoon geen zorgen te maken. Je weet toch dat de dingen op je weg komen, omdat ze op je weg komen. Jij alleen, alleen jij kunt besluiten om die zorgen niet meer op je te nemen, op je rug mee te torsen. Het maakt niet uit, ze blijven toch wel, die zorgen. Maar je kunt er ook voor kiezen om die zorgen uit je gedachten te laten vallen. Laat die vracht van zorgen en toestanden liggen, gooi ze van je af. Het is niet anders dan een beslissing dat je dat kunt doen. Nou, zeg je dan misschien wel, dan blijven mijn zorgen toch waar ze zijn. Nou, het zou kunnen, jij bent van een grote last bevrijd. Heb het vertrouwen dat die God in jou en in het hele universum, precies weet wat er met jou aan de hand is wat jouw problemen zijn je bent niet alleen als je steeds maar weer in dat vertrouwen leeft zie je dat energie dat energie God jou steeds maar weer nieuwe mogelijkheden aanreikt je hoeft het niet allemaal zelf te doen Het wordt je aangereikt en jij hoeft er alleen maar naar te kijken en ermee om te gaan. Die godskracht wil niet anders dan jou bijstaan. Zoals ik je al zei, alleen als jij je daarnaartoe richt. Dat is alles. Kijk goed naar de mogelijkheden die op je weg gelegd worden. Maar die je niet ziet als je steeds maar in die zorgen blijft zitten. Jij, jij lieve mensen, je bent werkelijk in staat om uit je zorgen te stappen hoor in één gedachte. Jij kunt dat. En echt hoor, het kan gewoon in één gedachte. Het is werkelijk niet nodig. Om je te omgeven met het gedoe van zorgen en ellende. Je lijkt het maar vast te houden in jezelf. Op je rug en op andere plaatsen in je lichaam. En het zegt niets anders dan dat je geen vertrouwen hebt in jezelf. In de Godheid, in jou. Want als je dat wel zou hebben, zou je onmiddellijk in dat godsgevoel stappen en jezelf daarmee omringen. Lastig, die, die, die zorgen. Als je gaat slapen, ja, dan lijken je problemen vertienvoudigd. Dat klopt, maar jij staat er toe. Je kunt heel eenvoudig die mantel van licht om je heen trekken en je verbinden. Met het licht in jezelf. Dat kan toch werkelijk niet zo moeilijk zijn. Maar werkelijk doen. He, vanuit het diepste van jezelf. Met je gedachten geconcentreerd. Op het licht in je. En dat naar jezelf halen. Naar je lichaam halen. of wil je in je zorgen blijven zitten? Vind je dat een prettig gevoel, omdat je niet anders gewend bent? Nou, het negatieve in jezelf zal nog versterkt worden. En dat zal wel zorgen dat je daarin blijft hoor. Maar tegelijkertijd kan ik je zeggen dat jij in staat bent om dat gevoel met die zorgen ook in jouw licht neer te leggen. Die zorgen, die negativiteit die van jou zijn. Willen niet anders. Die willen ook deel uitmaken van het licht. Voel in jezelf dat het licht jou bijstaat. En weet je, het maakt gewoon niet uit hoe of wat jouw moeilijkheden zijn. Hier bij jezelf of in je huis, in je bedrijf of in de wereld om je heen. Dan hoef je je geen zorgen om te maken. Ook niet of je lichaam. Het enige dat je te doen staat is om jezelf één groot licht te maken. En dat alles met jouw eigen gedachtenkracht, je dat visualiseert. Het is werkelijk waar dat er dan vanzelf andere mogelijkheden, mogelijkheden op je weg komen. En dat je, dat je ziet dat de energie, God of het onbenoembare, zo je wilt, voor jou andere deuren zal openen. Want in alles ligt het goddelijk gevoel. In alles wees je daar bewust van. In alle omstandigheden. Ook in het negatieve, ja zeker, ook in het negatieve, zodat je je bewust bent van het licht in jezelf, dat je dat eens zult opzoeken, als je werkelijk niet meer kunt, als je op de bodem ligt, en dan zul je zien, dat als je naar het licht kijkt, het is mogelijkheid, dat je die negativiteit als mogelijkheid kunt zien, om je leven een andere wending te laten geven. God maakt zich geen zorgen om jou, hoor. Het goddelijke, de energie, het onbenoembare heeft een volledig vertrouwen in jou. Dat je zult de weg naar binnen gewoon vinden. Eens, nu, misschien, misschien op dit moment door deze lezing, misschien wat je door wat je, van andere, wat je van andere mensen hoort. Dan zul je de deur zien. Die het goddelijke voor je opengehouden heeft. Al die tijden dat jij er niet naar kon kijken. Blijf in je liefde gevoel zitten. En voel duidelijk het licht binnen in jezelf aan het werk. Dan zul je zien dat het goddelijk bij je is. Dat straal je dan uit. En het goddelijke dat in alle dingen is. Laat op die uitstraling de juiste mensen op jou afkomen. De mogelijkheden zullen voor je neergelegd worden. En jij kunt dat dan zien. Er is geen maar, maar alleen als je besloten hebt om in dat licht te leven. Dan hoeft je leven niet in somberheid geleefd te worden. Ook al is je lichaam aan zijn eind. Dat is niet nodig. Dan hoeft je lichaam geen pijntjes te hebben. En vooral niet de zware lasten tillen. Die in principe niet eens bestaat want jij jij bent altijd in staat om een verandering bij aan te brengen adem je nog? ben je nog bezig met die rustige, kalme ademhaling die goddelijke ademhaling een ademhaling die je gemakkelijk kunt onthouden. En die je zo goed zal doen. In welke gemoedstoestand jij ook bent. En die, je, die ademhaling die je in een andere staat van zijn zal brengen. Samen met de gedachte aan het licht. God. Of zo, zoals je wilt, de energie. De liefde met een hoofdletter. Wees je bewust van die andere staat van zijn. Dat het een, een andere vorm van denken in zich houdt. Een vorm zonder zorgen, zonder pijn. Want ik zei het je al, in principe zijn die zorgen de angst voor de dood. over na te denken, hoe je tegenover het leven staat, hoe je ermee omgaat en hoe je met het overgaan omgaat zonder angsten maar met een overgave aan het licht dat in alle mensen is en dat ons verbindt met elkaar als je zo rustig in jezelf je herinnert en de gedachten naar boven laat brengen. Wanneer je aan het leven denkt. Dan kom je vanzelf op deze gedachten. En voel je, weet je, voel je dat er een hoge vorm van bewustzijn is. Dat met ons meeloopt. Dat onze hand vasthoudt. Dat altijd bij ons zal blijven. Kunnen we vertrouwen in hebben? En altijd vertrouwen in hebben. Het zal ons nooit verlaten. Het is een verbond. Het zal altijd bij ons blijven. Want wij maken daar deel van uit. Voel hoe die gedachte je gelukkig maakt. Dat je het niet alleen bent. Voel in dat gevoel en zie dat je een keuze hebt in je leven om te denken zoals jij wenst te denken. Dat je met je eigen denken alles om je heen licht, lichter maakt. Dat jij in staat bent om alles om je heen te veranderen, alleen maar door zelf te veranderen. En misschien kom je op de gedachte om steeds en van nu af aan altijd in die gedachte te leven. Altijd dat goddelijke, dat licht om je heen te voelen. En voel nu eens in je schouders, in je nek, in je lichaam, in je eigen gevoel. En voel hoe dat licht werkt. En altijd zal werken. Alles is nu lichter in jezelf. En alleen jij kunt de beslissing maken om het ook zo te houden. Op deze wijze zal je leven totaal anders verlopen dan toen je nog in al die negatieve toestanden was. Het is werkelijk nodig om in deze tijd mensen om je heen te hebben, of te horen via dit medium, om je te herinneren aan je eigen goddelijkheid. Want steeds maar weer vergeten mensen dat. Maar het is niet anders. We dienen het ons steeds maar weer te herinneren. Voel je in jezelf? En voel je de werking van het licht in jou? Kun je dankbaar zijn dat jij het licht in jezelf weer herontdekt hebt? Kun je dankbaar zijn naar jouw licht dat het altijd bij je gebleven is? Ondanks alles uit jouw verleden. En dat je ziet dat het licht jou nooit heeft verlaten. Het is altijd bij je gebleven. Voel de vrede in jezelf. Voel de vreugde en het blijde en lichte gevoel. En dank het licht. Dank het goddelijke in jou en in alle dingen. Want het goddelijke is werkelijk in alles, ook in de gebeurtenissen, in werkelijk alles dat tot deze wereld boort, maar ook alles in de astrale wereld en de kosmos. Die liefde is overal, er is werkelijk niets waar die liefde ook is. Denk jij van niet, ook al zie jij de meest verschrikkelijke beelden op de tv, toch is daar ook de liefde met een hoofdletter. Ook in de dingen die jij liever niet had gedaan, ook daarin zal de energie God jou altijd laten en nooit oordelen. Want in het goddelijke zit alle kennis waarom jij deed, zoals je deed. Vergeef jezelf. En vergeef je over aan dat wat jij bent, wat je werkelijk bent. Dan voel je je eigen vrede. De vrede in jouzelf. In je hart. En dan kan ik nog wel een hele tijd zo doorgaan. <laughs> maar ook dit, gaat, dit uur gaat weer voorbij. Zoals alles eens voorbij zal gaan en mag ik je danken voor het luisteren open je ogen weer en dank voor het luisteren nogmaals en ja mijn lezingen zijn te beluisteren allemaal op www.yhra en heel graag weer tot volgende week. Dag lieve mensen. Dag.